12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. De gemeente Westland probeert al sinds 2009 de winkels open te krijgen op zondag. Maar dat wil maar niet lukken. Zometeen een debat. En meer berichten over de rellen in Rotterdam gisteravond. Maar nu eerst het NMS journaal van 12 uur met Jan van der Putten. De Griekse regering heeft een akkoord bereikt over extra bezuinigingen van 11,7 miljard euro, meldt persbureau Reuters. De komende twee jaar zou onder meer worden gekort op de pensioenen en de gezondheidszorg. Het akkoord wordt later vandaag voorgelegd aan de leiders van de regeringspartijen. En als ook die akkoord gaan, moeten het IMF, de Europese Centrale Bank en de EU de nieuwe bezuinigingen goedkeuren.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 Veel andere partijen wilden liever wachten op het rapport over de problemen van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF. Maar de partijen besloten het Kamerdebat niet te blokkeren. Politiek verslaggever Joost Vullings. Je ziet ook die partijen zoals Partij van de Arbeid en D66 ermee worstelen. Van, ja, dit is een hele grote financiële crisis. En je, je, het is natuurlijk altijd goed om daar als Kamer over te praten. Maar aan de andere kant, er ligt geen besluit voor. Dus je kan wat vragen aan minister Jan Kees de Jager stellen. Van, ja, wat als eh, bijvoorbeeld Griekenland uit de euro gaat, wat doen we dan? Je krijgt allemaal van dat soort eh, ja, als-vragen. Maar er ligt geen concrete eh, kwestie voor. Dus wat dat betreft eh, wordt het wel een merkwaardig debat. Maar iedereen vindt het dan toch wel weer belangrijk genoeg... om toch maar weer eventjes van de camping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 In het centrum van Rotterdam zijn vannacht ontstaan na een uit de hand gelopen feest. Daarbij werden ook vernielingen aangericht aan zo'n twintig winkels en er werd ook een winkel geplunderd. De ruiten zijn al allemaal ingegooid en uh, de hekken waren allemaal om, uh, omgetropt. Dus uh, het was wel even schrikken toen we aankwamen. Maar dit zijn plunderingen. Ze, komen, ze rennen gewoon in je winkel winkel en ze trekken alle, alle, alle rekken mee. Het zijn gewoon een stelletje debielen bij elkaar natuurlijk. Dat feest was in de Baja Beach Club aan het Stadhuisplein. Er waren enkele honderden mensen binnen. En toen feest op last van de Rotterdamse politie werd beëindigd... ontstonden buiten vechtpartijen. De ME voerde charges uit om de situatie weer onder controle te krijgen. Zes mensen werden gearresteerd. Meer dan 80 van de Twitter-volgers van CDA-lijsttrekker Buma is nep... Volgens Die volgers zijn spamaccounts die automatisch zijn aangemaakt. Dat meldt op opiniesite joop.nl op basis van eigen onderzoek. Volgens de site is 82% van de ruim 24.000 volgers die Buma heeft niet echt. Geen enkele andere lijsttrekker heeft zoveel nepvolgers. De woordvoerder van het CDA zegt dat die volgers niet zijn aangekocht door de partij. Buba is niet de enige politicus met nepvolgers. Volgens Joop.nl is een derde van de volgers van D66-lijsttrekker Alexander Pechtold nep. En Arie Slob, de fractievoorzitter van de ChristenUnie, heeft relatief het grootste deel echte aanhang, zegt de site. En is weer nog vrij zonnig, 23 tot 29 graden. Vanmiddag ontstaan een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. Morgen broeierig warm, 25 tot 30 graden. En tegen de avond een enkele regen- of onweersbui. Aan de De technische problemen bij de vechtbrug op de 1 zijn verholpen. De slagbomen die staan weer omhoog. Er staat nog wel een lange file op de 1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen bussen en Muiden, 8 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Waarom wil de gemeente Westland de winkels open op zondag? En waarom lukt dat allemaal niet? Zo dadelijk een debat. En hoe sportief is de zanger Siep van der Ploeg? En wat berichten uit Rotterdam. Hier zijn Felix Meerders en Willemijn Veenhoven. 20 winkels vernield en twee geplunderd. Dat is het resultaat van een uit de hand gelopen feest in Rotterdam. Na een vechtpartijen in een café werd er op straat verder gevolgd. Zes mensen zijn gearresteerd. Verslaggever Martijn van der Zanden zag de winkeliers de puinhopen opvegen. Nou, er liggen wat glasresten hier in de doos, hè? Ja. <laughs> Hoe erg was het? Ja, het was wel, uh, het was wel een hoop schade, ja. Bij de opticien buiten, daar wordt uh, flink geveegd. Ik zie een, een, een raam dat er helemaal uit is, al vervangen, inmiddels door een houten schot. Ja, Ben Akkerman, de eigenaar hier. Daar liggen heel veel brillen op een tafel, hè? Zo ziet het normaal niet uit hier. Nee, normaal ziet het er wel wat gezelliger uit en wat leuker uit. Ja, het is weer een schok. Ramen eruit waarvan je denkt, hoeveel kracht hebben ze niet gebruikt? Ze hebben dan wel weer smaak, zie ik. Want ze halen de Porsche kasten, Deze lagen dus op de grond. Die zonnebrilcollectie is dus verdwenen. Die Squared zonnebrilcollectie is in zijn geheel verdwenen. Dus het zijn toch wel mensen met smaak. Uh, die misschien ook normaal overdag in de winkel komen. En denken, nou, nu kunnen we het dus op een andere manier doen. Denk je dat ze bewust inderdaad hier naar binnen zijn gegaan? Ja, het lijkt er wel op, hè, want er is hier geen winkel in de straat die schade heeft. Enig idee wat zich hier vannacht heeft afgespeeld? Uh, nee, ik denk dat ze wel. Ze hebben die kasten omgegooid. Het gaat natuurlijk heel wild. Ik heb dat wel eens eerder van buren gehoord die aan de overkant op het balkon staan te kijken. En ze zullen wel onder invloed zijn van drank of nog wat anders. Als we naar die kast kijken, ja, nou, van Porsche, die, die, die, die zijn nog wel heel. Hier ja, zie ik een andere kast. Ja, ja, die is helemaal kapot, die, die de achterkant. Die zijn dus kapot, de brillen zijn eruit. Die squared collectie hing aan de wand. Nou, die dingen hebben ze er afgetrokken. He, Zo'n heel ding daar afgetrokken. Die zijn dus ook mee. Ja, ik, ik heb geen idee, maar ik denk als je het gaat optellen... ...dat je toch alweer schrikt van het uh, bedrag. Maar goed, we moeten verder en we zullen ja, moeten zorgen dat we toch een winkel houden die exclusief blijft. Dat heeft geen zin om naar normale collecties over te stappen. Dat is niet het bestaansrecht van deze winkel. Ben je hiervoor verzekerd? Ja, ik denk nu nog wel, omdat het nu een ruime tijd goed gegaan is. Maar ik heb in het verleden meegemaakt dat flinke keren achter elkaar gebeurt. Dan kan je dus wel vergeten dat je nog een glasverzekering krijgt. Want inderdaad, als het glas wat er hier in de, de voorruit zit... is echt dik, hè? Ja, het is twee keer zes millimeter met folie ertussen. Dus ik vind het knap, hoor. Soms zit er ook wel eens een gat in met bloed eraan. Dan kunnen ze via een hengel er wel wat uithalen. Maar dit is heftig. Dit doet mij denken aan kraken die met auto's zijn gebeurd. Maar dat schijnt dus niet het geval te zijn. Dus ze moeten goed uh, agressief geweest zijn. Dat kan niet anders. Hebben ze daar bakstenen voor gebruikt? Heb je daar dingen van gevonden? Uh, nee, maar het is, nee, maar op de grond lag dus de hele, de hele raam, zeg maar. Ja, ik vind het knap, want 2x6 mm met folie, dat is zwaar geschud, hoor. En nu verder vandaag? Want jullie zijn geloof ik wel gewoon open. Dat ik zie af en toe wat mensen binnenkomen. Ja, nee, we gaan uh, gewoon door. We proberen de schade in beeld te brengen. En uh, dadelijk weer de leuke spullen uh, naar voren te toveren. Het muziekje staat weer aan. Het licht is aan. Nee, ik ga vol optimisme verder. Want ik blijf in Rotterdam geloven. Ja, ik moet het inderdaad zeggen. Ik bedoel, hey, je staat ook misschien wel een beetje te trillen. Maar ook wel, ja, ja, echt zo, ook wel zo van. Ja, we gaan er maar weer voor. Ja, weet je. Ik ben in 1959 in dit vak begonnen. En ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt. Maar ik vind dit vak zo leuk. En het blijft leuk. Dat ik me door dit soort dingen zeker niet laat Zegt de winkelier in Rotterdam, waarvan echt zijn hele winkel in de vernieling is gegaan, na een uit de hand gelopen feest al daar. De verslaggever heet Martijn van der Zanden. Hier is John Fogarty. Wat jij nou, oude lulle muziek? Een beetje wel, ja, vind ik. Vind ik The old man down the road, hè? Ja, doen we zo me. heet het ook nog. John Faberty. Radio 1. Sportzomer tweets. En dat soort muziek wordt onmiddellijk goed gemaakt door de aanwezigheid van ja. Lucky e. King. Ja, nee, ik ken de remix. Leuke plaat. Goed, zin er in de etappe gisteren in Gaam, de acht van Gaam. Dat is geen misselijke koers. Te vergelijken Gaam. met... Uh, wat zeg je? Gaam. Gaam? Nee, het is Gaam. Eh, te vergelijken dus met de zwaarste etappes uit de Tour de France en de Vuelta. Niet zo gek dus dat het ging tussen de grote namen. Soebeldia, Tom Velis en Bauke Mollema. En die laatste was voor het eerst sinds de Tour weer terug in het peloton. En ging helemaal los. Hij won vlak voor Velis en Soebeldia. En Hans Scholenberg vraagt op Ed Buitendijks of er niemand anders meedeed. Een Ed Eline94 is nog net iets te jong en zegt heel gaam stinkt naar bier. Deborah twittert via dep 20 en zegt dat je gaam uitspreekt met een k. K en dus oh. als kaam. Oh, oké. Okay. Uh, Wouter Schellevis heeft een lange naam... en dus is zijn Twitternaam niet Ed Wouter Schellevis, maar Ed Wouter Hij deed mee, mee aan die ronde van Kaam en zegt... gisteren de ronde van Kaam was niet zo best, 20 kilometer... en ik ging eraf, ging hard, veel te zenuwachtig gemaakt... en de top van de elite en belofte stond er. Erik Timmer gelooft erop, Ed Erik R. Timmer helemaal niets van. Klimmer Mollema klopt, Sprinter Velers in Kaam. Zo'n wielerkriterium blijft toch ook wel show worstelen? Hashtag liever echte koers dog. Een mysterieuze tweet verzonden door Liewe Westra. Op Ed Westra, dat is een wielrenner. Wat de tweet is, dat is niet echt bekend. Maar Liewe reageert daar dan weer wel op, op zijn eigen tweet. Hij zegt, bizar hoe snel en veel mensen gelijk reageren. Had hem binnen 10 seconden verwijderd. En de vraag is dan natuurlijk, wat stond er dan in die tweet die zo snel verwijderd was? Dat houdt mij dan enorm bezig. Ed Edwin <lacht> Zuiderweg, weg die tweet. Nu word ik toch een beetje nieuwsgierig. Ik geloof dat ik iets gemist heb. Christina Traxel zegt weer op haar Twitter, kijk, daar doen we het allemaal voor. Heel veel succes. En dan ineens Romy van der Veen met uitsluitsel. Hij zegt, uh, zij retweet de verwijderde tweet van Liewe Westra. Dat was dus twee dagen goed getraind, morgen nog een keer en dan op naar het Olympisch Dorp. Zweer en gevoel is top. En dan zweer met een zet. Nou, paniek in de tent, natuurlijk. Een spelfout. Eh, oh, oh, oh, Leeuwe heeft een zweer, roept heel Twitter. Maar na het verwijderen van de tweet, het verbeteren van de spelfout, blijft over dat Liewe er dus zin in heeft en er ook klaar voor is. Dan een nieuwsbericht over Twitter en de Olympische Spelen. Een Griekse atleet is uit de Olympische ploeg gezet. Ze had namelijk een racistisch bericht op Twitter gezet. Uitlatingen waren volgens het Grieks Olympisch Comité onacceptabel. Grappenmaker had nog wel spijt betuigd, maar dat mocht allemaal niet baten. Volgens het comité mag ze veel grappen op Twitter maken als ze wil, zolang ze dat maar lekker thuis doet terwijl ze naar de Olympische Spelen aan het kijken is. Nu we toch bij de Spelen zijn. Even een korte update. Alle sporters die zijn wel zo'n beetje in Londen. En naast het Olympisch Dorp warmen de oud en andere gasten zich ook op voor twee en een halve week sportplezier. Nicolien Zouwerbreij tweet op Ed en dat ze heeft ontbeten op de Oranje Camping. Ze heeft namelijk de tocht Utrecht-Londen per fiets afgelegd. Monique Kleinsman is een oud-schaatster en zoekt nog een slaapplek in de buurt van Londen... voor twee personen in het weekend van 3 tot 5 augustus, als je wat hebt. At Monique Kleinsmaan is haar adres. En Maarten van der Weijden tot slot stelt echt een bizarre crazy vraag op Twitter. At M. van der Weijden. Voor welk Olympische sport zou je het minst graag per ongeluk ingeschreven staan in Londen zonder te hebben geoefend? Dus, <laughs> dus het minst graag per ongeluk ingeschreven. Zon, nou, dat was ook zijn suggestie inderdaad. Schermen bijvoorbeeld. Boogschutten zou kunnen. Dat soort sporten. Als je een antwoord hebt, laat het maar even weten via hashtag je r 1 -e doen. Ik stel de vraag dat. nog één keer. Welke Olympische sport zou je het minst graag per ongeluk ingeschreven staan in Londen zonder het te hebben geoefend? Hashtag R1Sportzomer. -e Ik hekje. hoor het wel. Oh ja, hekje. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportshow. Ja, ook voor de Nederlandse wielrenners komen de Olympische Spelen steeds dichterbij. De vijfmans-equipe van bondscoach Leo van Vliet die huist, verhuist vanmiddag van een hotel buiten de stad naar het Olympisch Dorp. En wacht zaterdag de wegwedstrijd. Nou, in groot brittannië hopen fans op een nieuwe supersprint van topfavoriet Mark Cavendish aan de Nederlanders om daar een stokje voor te steken. U hoort verslaggever Regner Niemeyer. Als de Nederlandse wegwielrenners nog niet wisten waar ze mee bezig waren, dan weten ze het in ieder geval sinds vanochtend vroeg 6 uur wel. De tv-repetities voor de wegwedstrijd worden geoefend door de Britse regie. En dus hangt er permanent een helikopter boven het hotel buiten Londen, waar de Nederlandse wegkiep verblijft. Niet prettig om gewekt te worden. Aan de andere kant zegt de Nederlandse kopman Nicky Terpstra... je weet waar je mee bezig bent, waar je voor gekomen bent. Uh, ja, als je die helikopter uh, hoort, dan, dan weet je wel dat het serieus is. Dat is ook uh, In de koers, als, uh, als ze eenmaal komen met de finale... dan, uh, ja, dan geeft het altijd wel een uh, kick dat je weet waar je mee bezig bent. En uh, ja, dat ze nu rondvliegen, dan, uh, ja, maakt ons op tijd wakker. Is dat nog nodig dan, serieus? Ik bedoel, of weet je wel waarvoor je hier bent? Ja, natuurlijk weet ik dat wel. Alleen het is, uh, we zitten nu nog in een hotel. We gaan vanmiddag naar het Olympisch dorp toe. Dus het is nu allemaal nog, nog vrij relaxed. Uh, maar dat moet ook. En uh, straks gaan we naar het dorp en dan komt die, die spanning wel. Maar dat is gezonde spanning. En, uh, ik heb dat altijd wel even voor de koers nodig. Uh, een beetje zenuw. Als ik een beetje zenuw heb. Relaxed, maar wel een beetje zenuw heb, dan, uh, dan ben ik goed. Mark Cavendish in de achtervolging. Mark Cavendish gaat hij aansluiten, gaat hij niet aansluiten. Mark Cavendish nu eroverheen. En gaat hij dan gewoon helemaal in zijn eentje doen? Mark Cavendish, Mark Cavendish. 22e overwinning voor Kos en Wat een mooie overwinning. De vraag is of, is of Nederland serieus kans maakt op de gouden medaille. Of dat hij eigenlijk al vergeven is aan Kevin Dish. De grote sprinter uit de afgelopen Tour de France. Hoe moet je hem aanpakken, Mark Cavendish? Hoe houd je hem van het goud af? Die vraag stellen we ook aan de bondscoach, aan Leo van Vliet. Er zijn natuurlijk landen die hebben belang bij een sprint. Hè? Australië, Engeland en uh, Duitsland. En er zijn genoeg landen die niet die, die dat type sprinter hebben. Ja, waaronder Italië, Spanje, eh, Frankrijk, België, Nederland. Dus ja, dan, dan krijg je toch altijd een soort bondsgenoten. Bondgenoten die, die zeggen, oké, okay, we moeten ze we moeten eraf rijden. En dan, dan zien we wel weer wie we dan tegenkomen. Hebben jullie een uitgesproken kopman? Nou ja, ik denk dat Nicky Terpstra dit jaar bewezen heeft... dat hij in de Eendasritten gewoon uh, ja, verreweg de sterkste Nederlander is. Alhoewel hij natuurlijk niet de snelste sprinter hebt, Dat heeft bijvoorbeeld Lars Boom weer. Dus uh, ja, uh, Terpstra is wel in een beschermde rol. Maar ja, het is net wat ik net zei. Hij wint ook geen 10 koers per jaar. Dus we moeten, als hij met 20 man uh, aankomt, dan is hij niet de snelste sprinter. Nee, zeker niet. Ik, uh, als ik tegen Kevin de dus gaat sprinten en... Ja, dat zou wel een slapstick worden, denk ik. Maar uh, natuurlijk nou ja, moeten wij uh, op een ontsnapping uh, gokken. En uh, sowieso willen we... Het mooiste zou zijn dat we met een man of een paar man in een, in een kopgroep kunnen zitten. Maar het is uh, ja, een nieuwe koers. Uh, het is heel apart. Het is moeilijk te zeggen wat, wat er gaat gebeuren. Kijk, de klassiekers die worden al vele jaren op hetzelfde koers gereden. Dan weet je al een beetje, die in die berg zijn belangrijk. Daar gaat dat gebeuren. Maar nu is het zo... Zo'n open koers. Uh, we rijden met kleine ploegen. Normaal rijden we met acht, acht man. En nu rijden we de ploegen met maximaal 5 man. Dus, het is ook minder gecontroleerd. Het is. Uh, ja. Niemand weet wat zich te wachten staat en dat, uh, dat maakt ook wel leuk. Gos kan het ook niet. Gos kan het niet. Het is Kevin is Kevin is voor zijn derde overwinning in deze Tour de France. Prachtig, de wereldkampioen. Maar wat je er ook over zegt en hoe je er ook naar kijkt, uiteindelijk lijkt Kevin Disch de grote favoriet, want dat liet hij dus pas geleden nog zien in Frankrijk. Een verslag van Ragnar Niemeyer. Al sinds 2009 probeert de gemeente Westland de winkels open te krijgen op zondag. Maar dit is nog steeds niet gelukt. Ondanks het feit dat de meerderheid in de gemeenteraad ervoor is. Gisteren besloot de Raad van State voor de tweede keer... dat de regering er terecht een stokje voor steekt... omdat Westland namelijk geen autonome toeristische aantrekkingskracht heeft. Zoals het formeel heet. Zeg maar het is geen toeristengebied. We gaan erover debatteren op Radio 1 met Frank Rijneveen... fractievoorzitter van Gemeente Belang Westland... de grootste partij in de gemeente... en met Martin Buitelaar, fractievoorzitter van het CDA in Westland. En die kraaide gisteren al de victorie op zijn eigen Twitter-account. Die zei, het staat 5-0 voor ons, want het gaat niet door. De Raad van State heeft uh, het opnieuw verworpen... met andere woorden, die zondagopenstelling. Gelukkig. Ja, dat klopt helemaal. De Raad van State heeft voor de tweede keer gezegd... dat Westland niet meer dan 12 koopzondagen kan hebben... omdat de gemeente niet voldoende toeristisch is... Ja, daar bent u het mee eens eigenlijk, hè? U vindt die gemeente ook niet voldoende toeristisch? Nee, klopt. Wij zijn een tuinbouwgemeente niet gericht op toerisme. En uh, u zegt, dit is een fantastische gemeente, hè? meneer Rijnenveen. Kom zeker. er eens een keer de toerist. Zeker weten dat het een fantastische gemeente is. En ik zou zeker de mensen aanraden, kom vandaag eens even op het strand kijken hoe toeristisch wij dan wel niet zijn. Want nou, er liggen drie, vier, vijf mensen met een paardenkop. Nou, ik denk dat er wel iets meer mensen liggen. En alle toegangswegen staan vast, dus uh, we zijn toeristisch genoeg wat dat betreft. Maar dat is alleen met dit weer natuurlijk. Dat heeft onder andere met het weer te maken. Maar er zijn ook zat andere toeristische attracties in het Westland... Die in waardoor we in aanmerking zouden kunnen komen voor dat toeristische... Namelijk een tuinbouwkas. Nou, niet alleen de glastuinbouw. We hebben hele mooie fietsroutes door het Westland. We hebben een, een drijvende kas. Er zijn nog meer dingen. Er zijn voldoende dingen te bezichtigen in het Westland. En de gemeente was er zo van overtuigd... dat ze dachten, we zijn echt wel een toeristische gemeente. Wij stemmen een meerderheid voor een besluit om opnieuw... Op zondag de winkels open te laten gaan. Ik ben dat als enige een beetje een roepen in de woestijn, meneer Bartelaar. Van doe maar niet. Ja, er is inderdaad een meerderheid in de raad die vindt de gemeente Westland wel voldoende toeristisch. Nou, wij als CDA hebben altijd gezegd dat dat niet zo is. En gezegd dus dat de gemeente in strijd handelt met de Winkeltijdenwet. Nou, dat is eigenlijk drie keer bevestigd door de kroon. Het raadsbesluit is namelijk twee keer vernietigd en één keer geschorst. En nu is voor de tweede keer bevestigd door de raad van State. dat die zienswijze van ons juist is. Dus daar zijn wij blij mee. Dit is wel volhardend, hè, wat ze doen. De andere partijen. Ja, klopt. Nee, maar eigenlijk, ja, het is ook heel vreemd... dat je aan dezelfde rechten hetzelfde besluit voorlegt. Want het is logisch dat diezelfde rechten op dezelfde wijze oordeelt. Beetje dommer. Kijk, waar het ons on uiteindelijk om ging... was gewoon om die koopkracht die nu weg... Hè, de mensen gaan nu boodschappen doen... in de omliggende gemeente, in Hoek van Holland, in Den Haag... Kijkduin. Uh, daarvan hebben wij gezegd... Van, nou, wij vinden het belangrijk dat die koopkracht gewoon op het, in het Westland blijft. We hebben al uh, een aantal kernen die hebben... een uh, Zondags- of een avondwinkelregime. Dus dat houdt in dat, dat... je van zondagmiddag 4 uur tot s'avonds 9 uur open mag. Kan dat? dat zijn winkels die zijn aangewezen door de gemeente. En het gekke het doet zich dus voor dat de ene winkel dan wordt aangewezen. De ene supermarkt mag wel open en de andere supermarkt mag niet open. Kijk, das, dat is uh, concurrentievervalsing. En wij vinden dat alle winkeliers in het Westland de mogelijkheid moeten hebben om op zondag open te gaan. Meneer Rijneveen, u heeft iets met winkeliers, hè? Ja, ik ben er zelf een. Wat heeft u? Ik heb een sigarenwinkel. En die is uh, op zondag... Zou u die graag willen open doen? Nee, ik heb niet de behoefte om, uh, om uh, mijn winkel op zondag open te doen. Want ze maar... komen toch niet voor sigaren en sigaretten op zondag? Nou, kijk, wij hebben die strijd uh, in onze branche... die strijd 20 jaar geleden met de benzinestations al verloren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de winkeliers de gelegenheid biedt... om uh, open te gaan als ze dat zelf willen. En nu meneer Buitelaar Bent voor de Zondagsrust, neem ik aan... Ja, onder, onder andere, dat uh, klopt. Het is goed dat er één dag in de week is van rust, ontmoeting, bezinning. Maar goed, er zijn ook een hoop kleine winkeliers... die krijgen niet de personele bezetting rond op zondag om open te gaan. En die zeggen, ja, alsjeblieft, uh, dwing me niet om open te gaan. Want ik kan me voorstellen, als de winkel links van je open gaat... en de winkel rechts van je gaat open... dan voel je je min of meer gedwongen om ook op zondag open te gaan. Maar je gaat niet open, hoor, op nee. zondag. Nee, Rijneveen niet, maar goed, misschien andere winkeliers in zijn straat wel. En u wil niet weten hoeveel mensen uit het Westland... dus gewoon op zondag dan boodschappen gaan doen in de omliggende gemeente. En waar het ons om gaat, is dat we die koopkracht graag in het Westland willen houden. Ja, dan moet u zorgen dat er een nieuw kabinet komt... dat uh, nou andere ja. regels stelt natuurlijk, kijk, nu... want zo blijft u strijden... vechten tegen de bierkaai. Precies. Nou, kijk waar het om gaat, is dat we dadelijk na 12 september... waarschijnlijk een nieuwe waarheid krijgen... En dat houdt in dat als En nu, nu is zeg maar de, de, de sluiting van de zondags. Uh, de winkels op zondag. Is uitonderhandeld. Tussen de uh, VVD-PVV uh, en de SGP Gisterenunie en, uh, en het CDA. En het kan zomaar zijn dat als er andere verhoudingen zijn na 12 september. Uh, nu hebben we heel veel geld uitgegeven aan advocaatkosten. En dat we het er straks zo doorheen krijgen. Dus uh, de tijd zal het vanzelf. Waarom uh, heeft hij niet uh, gewacht dan? De tijd zal het vanzelf inhalen. U wist, nou ja, dan, u wist niet toen dat er een nieuw, voor kabinet, twee... nieuw kabinet moest komen toen? Omdat toen wij voor de tweede keer uh, naar de Raad van State wilden gaan... het niet uh, in de lijn der verwachting lag dat het kabinet zo snel zo, uh, zou vallen. Maar inderdaad, uh, op het moment dat uh, de, de, de rechter zegt... nou, doe maar niet, want het is een strijd met wat de regering heeft gesteld... dan gaat u opnieuw weer wat andere argumenten, ietsjes bijgeslepen. En dan krijg je diezelfde rechter en die zegt ook, ja, uh, bekijk het maar. Ja, het ik was... heb net al gezegd dat het niet mocht, nu zeg ik het weer. Ja, nou, de argumenten er is toen uh, door de advocaat naar de, naar de uitspraak gekeken... van de Raad van State en men vond op dat moment... dat er voldoende grond was om opnieuw uh, naar de Raad van State die te gaan. Die, die advocaat ja. is slim. Ja, die advocaat is slim, maar bedoel, denkt, uh, wij geld. zijn ook slim... Uh, dus uh, wat nu, nu betreft uh, uh, zeggen we... we wachten eerst maar eens even af wat er 12 september gaat gebeuren. En dan, uh, kijk, je moet ook denken... Het, het, het traditionele boodschappen zoals het vroeger werd gedaan... dat is natuurlijk helemaal klaar. We gaan niet meer op zaterdagochtend de, de, de weekendboodschappen doen. Uh, mensen beslissen à minuut van ik, ga, ik wil nu boodschappen gaan doen... Ja, en daar moet je als gemeente wel op inspelen. En dan kun je natuurlijk wel zeggen van... Uh, uh, ja, dan gaan ze maar lekker buiten het Westland. Nou, wij vinden het belangrijk dat we die koopkracht op Westland houden. En zeker als je nu gaat kijken in de ontwikkelingen in, in de buurt... Uh, die, die zich allemaal afspelen. Grote winkelcentra, winkelcentra die bijgebouwd gaan worden. Maar wat, wat, wat vindt u dan van opengaan. het uh, argument van meneer Buitelaar? Die zegt, ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar die kleine winkeltjes kunnen gewoon geen personeel vinden. Stars. Nee, maar het is ook niet... De, de, het plan is ook niet ingestoken om te zeggen... die winkeltjes moeten open. Nee, wij nee, bieden, maar dan, wij bieden dan... die winkeliers de gelegenheid om open te gaan. De, wellicht voelen ze, zoals meneer Buitenlaar zei, wel die druk. Ja, Ze verliezen het natuurlijk van de rest als ze niet open Nee, gaan. maar kijk, ik, voel die, ik ben zelf een kleine zelfstandige. Ik heb zelf een winkel. Ik voel die druk helemaal niet. Ik ben, ik ben 68 uur open in de week. Dat is twee keer zoveel als dat de gemiddelde burger werkt. Dus die heeft voldoende tijd om bij mij zijn boodschappen te doen. En dan heb ik één vrije dag in de week. Nou, dat vind ik prima. Meneer Buitenlaar, ik hoor u niet... Ja, bedankt dat ik de gelegenheid ge, uh, krijg. Je hebt u de uh, hele tijd? Ja. Nee, maar ik hou in ieder geval om het dus er dus door te praten. Maar nee, kijk, de verschillende vakbonden hebben gewoon gezegd... Uh, het is niet goed, want werknemers worden ook door de ondernemers... op deze manier eigenlijk voor het blok gesteld. Van ja, uh, we moeten op zondag hopen, uh, min of meer... Uh, als je geen vast contract hebt... En je wil niet komen, dan, dan ga je er uiteindelijk toch uit. Dus de vakbonden hebben zich sowieso er tegen uitgesproken. En over het algemeen, het MKB, met name de kleine ondernemers, die zitten er in onze visie toch niet op te wachten om open te gaan. Dat ze toch die druk voelen. Uh, ja, nu komt het op voor het MKB, hè, voor, de, voor de kleine ondernemers. Juist, ja, klopt. En, en zeker in Westland telt elf kleine kernen. elf Doipen eigenlijk. En ja, die hebben allemaal een kleine middenstand. Als je die daar wil houden, uh, dan is het wel belangrijk... dat ze het hoofd boven water kunnen houden. Doet u zelf de boodschappen? Ik doe zelf de boodschappen. En uh, dat doet u ook op uh, zaterdagavond? Ja. Laat? Af en toe zaterdagavond. laat, is zaterdag overdag geen tijd. heb, doe ik het s avonds. Klopt. Ja, en, wel in als de de buur, zondag... en wel eens in de buurgemeente? Maar nee, op niet in de buurgemeente. Opens? Nee, nee, nee, nee, Maar kom, als ik op zondag op mijn vrije dag wel eens in andere gemeentes kom... en ik zie dan hoeveel Westlanders daar allemaal hun boodschappen lopen te doen... Hoort u ik, een Westlander dan? Dat is echt... Wat zegt u? Hoe herkent u een Westlander? Oh, Ik ken veel mensen in het Westland. <laughs> u, oh, u kent en, ze allemaal? En, en, nee, ik ken ze niet allemaal. We, hebben, we zijn een 100.000-plus gemeente, dus dat zou een beetje raar zijn. Maar ik ken wel veel Westlanders. Dat heb je ook als je, als je in de politiek uh, wat, uh, wat doet. Dan ontmoet je veel mensen en dan ontkom je ook veel mensen tegen. Dus ik zie ook regelmatig wel, als ik dan op mijn vrije dag uh, ergens anders ben zie ik veel Westlanders uh, boodschappen doen. En dan denk ik, nou, dat is zonde, want die koopkracht moeten we in het Westland houden. Maar goed, eventjes, dat is eigenlijk niet de stelling waarover gesproken is... en waar de Raad van State gisteren iets over gezegd heeft. Hè? De stelling is niet zozeer, ben je voor of tegen koopzondagen want die discussie is gevoerd, de meerderheid raad was daarvoor. Hè? Daar moet je dan eigenlijk bij neerleggen. Maar de vraag is niet zozeer, is het wenselijk, maar is het toegestaan? En daarvan heeft de Raad van State gezegd, nee, het is niet toegestaan. Dus deze discussie die we nu voeren, ja, die is eigenlijk uh, niet maar, van toepassing, niet relevant. Maar vindt u het dan eerlijk dat uh, de ene winkel, dat de, de gemeente, het gemeentebestuur mag bepalen, dat de ene winkel wel open gaat en de andere winkel niet? Dat is toch oneerlijke concurrentie. Dat kunt u toch zelf regelen in de gemeente? Nou, dus... Dus wilden wij juist alle winkels de, de gelegenheid bieden om open te gaan. Ja, deze discussie is uh, wat mij betreft helemaal gesloten, afgelopen. Komt misschien nog een keer aan de orde. Na 12 in, september zeker. Dat wilde ik net zeggen. Frank Rijdenveen is fractievoorzitter van Gemeente Belang Westland. En Martin Buitelaar, fractievoorzitter van het CDA in Westland. En ze gaan gezamenlijk in de auto weer terug naar Westland. En Jan van der Putten met het NOS Nieuws van half 1. De Griekse regering heeft een akkoord bereikt over nieuwe bezuinigingen. Er wordt 11,7 miljard euro bespaard op onder meer de pensioenen en de gezondheidszorg. De regeringspartijen moeten er nog mee akkoord gaan. En ook de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank moeten de nieuwe bezuinigingen goedkeuren. Die bezuinigingen in Griekenland zijn onder meer bedoeld om een eurocrisis af te wenden. De Tweede Kamer debatteert volgende week donderdag met minister De Jager over de problemen in Griekenland en in Spanje. In het centrum van Rotterdam herstellen winkeliers de schade... die vannacht ontstond bij rellen rond het Schouwburgplein. Een feest in een horecagelegenheid liep uit de hand. En bezoekers gooiden winkelruiten in en plunderden twee winkels. Zes mensen werden gearresteerd in Rotterdam. En van alle lijsttrekkers heeft CDA-leider van Haarsma Buma... het aant grootste aantal nepvolgers op Twitter, meldt opinie Bij Buma bestaat 82% van de volgers uit automatisch aangemaakte spam. Aris Slob van de ChristenUnie heeft de minste nepvolgers. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Hoge drukinvloeden zorgen vandaag voor droog en zonnig weer. Vanmiddag ontstaan in het binnenland enkele onschuldige stapelwolken die vanavond weer snel verdwijnen. De temperatuur stijgt naar een graad of 23 in het noorden en 27 tot 29 in het zuiden. En er staat een zwakke Noordoostenwind, windkracht 2. Bij de Walden op het IJsselmeer is de wind matig, windkracht 3 tot 4.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 Zondag liggen de maxima opnieuw rond 21 graden. En dan is er in de middag kans op enkele buien. ABB verkeersinformatie Hier staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen bussen en Muiderslot, 8 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hoe gewelddadig is de autodief tegenwoordig? En welke drugs zitten er in ons rioolwater? En hoe blij is PVV-kamerlid Dion Graus met het succes van 114 Rettendier? Wel eens gehoord van Marlon Ruedet? Nee. Dit is I am the first to recognize the virtue in everything you are.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 Als ik vergeten was, als ik vergeten was. Als ik vergeten was, als Dat zullen de Fransen hem noemen. Dit is een Brit van geboorte. Hij is naar St. Vincent verhuisd en weer teruggekomen naar Londen. En hij is de stiefzoon van zangeres Nina Cherry. Lees ik hier op internet. Is ja. wat? En die hieruit, dat wat? Anti-Hero uit het nummer Le Sceau de Lange. Autodieven zijn steeds gewelddadiger. En ook blijken ze vooral voor nieuwe auto's te gaan. In de eerste zes maanden van het jaar zijn in Nederland ruim 1400 auto's van 0 tot 3 jaar oud gestolen. Werner Posma is woordvoerder Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft er verstand van, neem ik aan. Ja, Ja. ja ik uh, doe best. Eerst even het geweld dat autodieven toepassen. Wat voor soort geweld hebben we het dan over? Nou, het gaat om een, een rapportage vanuit de politie. Waar het gaat om uh, mensen die uh, thuis worden overvallen om de sleutels af te geven, of mensen die in hun auto zitten... en daar worden overvallen om hun sleutel en de auto af te geven. Dat is uh, niet prettig als je dat ja. overkomt. Nee, dat is een ernstige zaak. Ja. Het, het, het, het gebeurt alleen, het, het, het dus blijkt een stijging te zijn in het aantal... maar het gebeurt alleen maar enkele tientallen keren per jaar. En dat is dan misschien het goede bericht. Ja, want de, de, ze worden wel gewelddadiger, maar op zich gaat het naar beneden. Nee hoor, de... het, het gaat niet naar beneden... maar eh, ten opzichte van het aantal vallen totaal is het maar een heel gering aantal. Ja, mensen worden, die op die, worden, die manier worden overvallen, bedoelt u? Precies, er worden ja. per jaar meer dan 10.000 auto's gestolen... Ja. en enkele tientallen daarvan worden gestolen met geweld. met merendeel wordt toch gewoon ingebroken... en op een, een of andere manier de auto aan de praat gekregen en ja, dan gestolen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En waarvoor wordt die gestolen auto gebruikt? Wordt die verscheept naar het buitenland? Nou, in het algemeen worden gestolen auto's natuurlijk uh, in de handel gebruikt op een of andere manier. Dat kan verscheept worden naar het buitenland. Dat kan ver weg zijn of, of dichtbij. Ze worden ook uit elkaar gehaald om, uh, om onderdelen te, te kunnen verkopen. Dat, die leveren ook heel wat op. Uh, maar het gebeurt ook dat voertuigen worden gebruikt bij andere vormen van criminaliteit. Zoals uh, het uitvoeren van een ramkraak of het, ja. uh, het transporteren van, uh, van wapens of drugs. En dan uh, is het dus nu bekend geworden dat dieven steeds vaker nieuwe auto's stelen. Ja. Welke merken dan vooral? Nou, het gaat om merken die uh, op, op de markt veel uh, waard zijn, uh, tweedehands markt veel waard zijn. En dan denk je aan Volkswagen, Mercedes, uh, BMW, Audi, uh, maar ook bepaalde types van, uh, van Seat en van uh andere merken ook wel. Ja. Uh, vooral voertuigen die op de tweedehandsmarkt het ja. goed doen. Maar die Audi, Mercedes, Seat, BMW, dat lijken me auto's die juist heel goed beveiligd zijn. Ja hoor, die zijn allemaal best goed beveiligd. Alleen criminelen zijn uh, de laatste jaren steeds vaker in staat om de elektronica van een uh, auto te hacken. Uh, daarmee kunnen ze de beveiliging uitschakelen of omzeilen en het voertuig alsnog stelen. Dus het heeft heel weinig zin om uh, zo'n systeem aan te schaffen? Nou een alarmsysteem. nee, eh, nee dat, dat, dat niet zozeer. Eh, dat heeft juist wel zin. Eh, het gaat om de, voer, om, om de auto zoals je hem van, vanuit de fabriek krijgt, zoals je hem van je dieren aangeleverd krijgt. En Het is juist wel heel zinvol om er zelf nog een alarmsysteem op te laten zetten, of een voertuigvolgsysteem. Ah. Eh, om de, dat nou ja, verkleint de kans aanzienlijk dat het voertuig eh, wordt gestolen. Dus je moet er vooral zelf wat aan doen. Ik zou denken, misschien moeten de autofabrikanten dan ook er wat iets ja, harder aan trekken. Absoluut. Wij, wij praten met hen en we hopen hen ervan te overtuigen dat ze echt meer moeten doen. Maar dat kost altijd jaren voordat een nieuw model weer van de nieuwste techniek is voorzien. Dat kost jaren voordat dat op de markt voldoende aanwezig is. En zijn niet autodieven gewoon altijd net een stapje sneller? Het is hun, het is hun beroep. Nee, nee, nee, gelukkig niet. Sinds, twee, sinds uh, uh, 1998 is de startonderbreker verplicht in auto's. En we hebben gezien dat dat tien jaar lang erg goed gewerkt heeft. Het aantal voertuigdiefstallen is in die tien jaar uh, hmm. meer dan gehalveerd. Alleen nu zien we dat de criminelen ons een stapje voor zijn geraakt. En, en elektronisch gewoon uh, uh, de, de dingen kunnen die ze tot een paar jaar geleden niet konden. Hmm. En dus is het aan de fabrikanten om een flinke stap voorwaarts te maken. Om ze de voet weer hard te zetten. Hmm. En dan is er ook nog zo'n uh, track-and-trace systeem Wat de politie uh, vaker wil aanraden, hè, geloof ik? Ja, ja. Dat, dat raden we met z'n allen vaker aan. Uh, op het moment dat je auto gestolen is, uh, kun je hem op je computerscherm volgen. nou Dat gaat dan via een alarmcentrale en dergelijke, maar dat is niet zo boeiend. Want dat betekent gewoon dat je een zendertje hebt, maar dat heb in je... De auto, ja. In de auto wordt onder gecertificeerde omstandigheden wordt een prachtig apparaat ingebouwd. Dat kost een paar honderd euro. Maar ja, dat voorkomt geen diefstal. Nee, maar je kunt hem wel snel terugvinden. En dat is dan ook wel weer fijn. Absoluut. Als hij niet naar Oekraïne verscheept is inmiddels natuurlijk. Dat weet je maar nooit, maar goed. Nou, dan kun je hem ook nog volgen. Ja, uh... ja, dan moet je er achteraan. <laughs> Absoluut, ja. Probeer maar eens uit de handen te krijgen ja. daar dan. Klopt. En wat kan je doen aan, uh, uh, dat waar we het in het begin over hadden, dat steeds vaker uh, je sleutels worden gestolen, ze niet in het zicht op de keukentafel laten liggen? Heb ik altijd geleerd. N nou nee, uh, uh, het is natuurlijk handig om je huis zodanig beveiligd te hebben. Uh, dat hoeft niet vreselijk uh, te zijn, maar gewoon normaal beveiligd te hebben, zodat een dief niet zomaar naar binnen loopt uh, om je auto's te stelen. Uh, dat is belangrijk, maar voor de rest moet je ook op je sleutels letten. Uh, niet dat iemand anders ze mee kan nemen of simpelweg kan kopiëren of, uh, of wat ook. Dus het, het beheer van je sleutels is, is best belangrijk. Of gewoon in een oud-verrot autootje rijden, zoals ik doe. Dat is een hele goede remedie, hoewel die worden soms gestolen... omdat de onderdelen nog wel eens wat waard zijn nou. als ze moeilijk nieuw te verkrijgen zijn. Ja, maar die auto heeft u nog niet gezien. <lacht> <lacht> ik dat, moet, dat ik moet er wel het. bij zeggen, als ik hem misschien een keertje zou wassen... zou het al een hoop schelen. Mooi. Goed, uh, ik dank u voor alle informatie. Werner Goed Posma. Al. De schoenen zijn mooier dan de auto. Wat doen bekende Eindelijk. Nederlanders eigenlijk aan sport? Wat doen die aan sport? Dat vragen we ons al dagenlang af in de Radio 1 Sportzomer. Nou, meer dan u denkt, dat heeft u gehoord ook. Er zang een siep van de ploeg, van de kast bijvoorbeeld. Die schaats, die fiets, die kano, die loopt bijna elke ochtend hard. En dat laatste doet hij met Jopie, de hond. Daar kwam verslaggever Steven Emmons achter, die mocht ook een keertje meelopen. Jopie! Kom, joh. Ja, die wil alvast gaan rennen. Dit is, uh, dit is een territorium. Hij kent elke haas en elke meerkoot kent hij hier. Jopie is het hondje. Het zijn geen vrienden van hem, hoor, moet ik zeggen. <laughs> Jopie is het hondje. Het is een beagle en die is onvermoeibaar. En dat is je loopmaatje? Dat is mijn loopmaatje, ja. We proberen, we proberen met z'n tweeën elkaar moe te krijgen. En dat is uh, heel lastig. Want hij kan echt uren doorgaan. Sief van de ploeg, een nieuwe dag. En die, die begin jij met hardlopen. Ja, uh, ik probeer elke dag uh, te sporten. En uh, ik heb net een marathon gelopen. Dus dan, dan ben ik elke dag aan het lopen inderdaad, s ochtends vroeg. En, maar nu is het fietsen er ook weer bij gekomen. Want uh, ik doe wat toertochten mee. En in voorbereiding op het schaatsseizoen. Doe uh, maar. maar... En er liggen hier nog wat kano's, heb ik begrepen. Ja, die liggen aan de overkant daar, bij het Weidemmerhout. Maar ik ben... namelijk win... aan, de, aan de zwetten. Het, uh, het water tussen Leeuwarden en Sneek... Zwet is voor mij een magisch water, want het is ook, dit is de Elstedenroute, Dus als je uit Leeuwarden vertrekt, dit is ongeveer op 5 kilometer vanuit Leeuwarden, is dit de eerste, een van de eerste bruggetjes waar je onderdoor komt. En ik, afgelopen jaar, met die prachtige natuur ijswinter die we hadden, heb ik die toch ook nog geschaad met mijn broer. Joppie! nou is de beagle weg, ik zie hem op de brug. Kom joh, hey, Ja, kom maar, kom maar! Joppie heeft zo zijn eigen routes. Dan loopt hij mooi mee. Zo gaat hij, hij voor me, achter me. Hij heeft de tijd van zijn leven, dat hondje. Ja, jong. Ik heb vroeger wel gevoetbald, maar ik ben absoluut geen teamsporter. Waarom niet? Ik ben gewoon superfanatiek en dat is ook wel eens lastig, hoor. Ook in mijn werk eh, altijd het beste willen en meer, groter. Dat van de mensen om me heen wel eens, eh, ja... Denk ja, dat was vroeger in het voetbalteam ook lastig, was dus niet iedereen uh, dezelfde fanatiekheid als jij had? Dat klopt, ik had uh, vaak ruzie, ja. Op school vroeger, als ik een vriendinnetje had en ik zag op ijsbaan dat ze niet kon slaatsen, was dat over. <lacht> <lacht> ja. ja, dat was een uh, selectie. Uh, dat is enorm <lacht> belangrijk. Ze dus komt te slaatsen, ja. ja, En wij hebben uit de Ja Dat is Ja, die was niet z'n eentje. Meneer met uh, een kist met postduiven achter op zijn brommer. U zag de hond liggen? Ja, die lagen we ooit. Nou, volgens mij komt hij er net aan uh, hollen. Oh ja? Ah, ja. ja? Ja, Wat hij dan doet, dat is dan dat vindt hij uh, een hele andere dode karper of zo. Hoor. Dan gaat hij er even lekker in rollen. Oh, zo. Dat is ook een hobby van hem. Ja. Nou, succes. Ja, Joek. Ja, dank Doei. Doei. Zo, nou, de duiven zijn gelost. Komt dat Leo, Die duiven zijn er eerder thuis dan dat hij thuis is. Ja, dat gebeurt allemaal hier in de zwet, hè? Veel hazen. Weidevogels. Af en toe een boer die zijn koe nog uh, laat grazen, wat schapen in de verte. Ja, dat heb je hier wel. Hier is er veel uh, koeien die nog buiten lopen. Ja, ik ga ook wel vaak hier door de weiland. Hier lucht. verderop ligt een plank, daar, kijk. Oh ja. En dan kun je zo hier tussendoor ook weer bij mijn huis komen, door de weilanden heen. En de polst ook bij me, heel rustig. Er was een haas die kwam naar me toe. Die had mij niet gezien. En die stopte echt twee meter voor mij. Want ik zat in de zon, dus die, die, die was verblind door de zon. Die zat echt twee meter voor mij. En het was een enorm beest, van bijna 70 centimeter als overeind staan. Dat was echt een fantastische ervaring. Het is, uh, het is ook zo dat ik, als ik aan het componeren ben uh, en ik zit even vast... en ik ga hier lopen, dan op een of andere manier krijg ik zoveel uh, inspiratie weer... dat ik daarna meteen weer door kan. Schouder er een topsporter in jou? Mentaal wel. Maar, maar ik, uh, ik heb voor alles net wat te weinig talent. Toen wij uh, daarmee begonnen met dat schaatsen en uh, dat sporten en de muziek. Want ik kom met een hele muzikale familie. En toen ik ook jaar of 12 was ging ik wat optreden met mijn gitaartje. Nou en na drie minuten kreeg ik een de over over applaus. Ik denk, dacht, hey, volgens mij heb ik hier iets meer talent voor. Mijn broer die liep... Uh, en die Marathon twee weken terug uh, 323. Dus dat is aardig. Maar hij heeft ook wel 2,45 over. zo. <laughs> ja, die heeft veel meer talent hoor. Maar die kan er weer niet zo goed zingen. Ik kan die ook wel, maar iets minder. Dat <laughs> zeg ik het wel. <laughs> Onder het bruggetje door van uh, de Zwetten. We zijn weer bij het uh, eindpunt. Lekker? Heerlijk. En voor jou? Ik vond het prachtig toch, frisse neus. Hoewel ik het op de fiets gedaan heb. Ja. Zeg het er maar even eerlijk bij. Dat is zo te, horen, zo te horen, gezien het hijgen. Er hangt inmiddels wel een hardloopschema voor beginners aan de keukendeur van Steven Emmons. En het hardlopen, dat doet hij op de oude loopschoenen van Sip van der Proef. Want die heeft hij gekocht. Wat zo'n sport zomer allemaal niet kan bewerkstelligen. Ermijn. Ja, wil je nog even verhalen wat je net over mijn schoenen zei? Dat ze mooi zijn, echt waar. Ja, dat was nog niet helemaal duidelijk dat doorgekomen. We uh, verder geen getut op de radio. Goed, voor het eerst in de geschiedenis is drugsgebruik... in grote Europese steden met elkaar vergeleken... op basis van gegevens uit ons rioolwater. De riolering van de betreffende steden... Uh, zijn vorig jaar maart onderzocht. En wat blijkt? Amsterdam en Antwo Antwerpen zijn koploper... als het gaat om cocaïnegebruik. Aan de telefoon Pim de Voogd, hoogleraar milieuchemie aan de Universiteit van Amsterdam... en betrokken bij het onderzoek Goedemiddag... Goedemiddag. Ja, Amsterdam en Antwerpen koplopen als het gaat om cocaïnegebruik. Dat blijkt dus uit het rioolwater. Ik zat net even te denken, kan het niet zo zijn... dat wij uh, Amsterdammers gewoon veel vaker naar de wc gaan? Nee, dat is uh, zeker niet zo. Nee? zijn nee? uh, veel vaker nee, doortrekken dus. Dat is het, uh, het is gewoon echt zo. Het is gewoon echt zo, ja. En uh, voordat we het hebben over, over het nut van dit onderzoek... van waar dit onderzoek überhaupt? Nou, wij zijn er als uh, uh, instituut... Uh, voor de uh, waterleidingbedrijven, het researchinstituut voor de waterleidingbedrijven, waar ik ook aan betrokken uh, ben, mm -hmm. bezig geweest om, om te kijken naar de kwaliteit van het water, wat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. En wij maken bijvoorbeeld in Nederland van de water uit de Maas en de Rijn drinkwater. Ja. En het bleek dat daar ook al dingen als cocaïne en uh, kalmeringsmiddelen in zaten, dus wij wilden weten waar dat dan vandaan kwam. Aha. En, en bleek... kan je van water met cocaïne daarin... nog een beetje een goed drinkwater maken? Ja, dat kunnen we gelukkig wel. Want we hebben in Nederland ontzettend goede... Uh, zuiveringsinstallaties voor het maken van drinkwater. Hm. We hebben toen uh, gekeken... of dat ook terecht uitgehaald werd. En dat was het geval. Oké. Okay. Nou, uh, nou... Maar we wilden toch weten ja. waar het vandaan kwam. Hè? Ja. En uh, daarom zijn we gaan kijken... bij rioolwaterzuiversinstallaties. Ja. En uh, toen bleek het inderdaad dat via uh, rioolwater... heel veel drugs worden aangevoerd... naar zo'n uh, zuiveringsinstallatie. En toen dachten we... nou. Als we weten dat het wordt aangevoerd, dan kunnen we dus ook uitrekenen hoeveel er gebruikt wordt. En dat heeft u dus gedaan. En dan blijkt dat Amsterdam dus hoger scoort om, als het gaat om cocaïne. Terwijl het lijkt mij dat er ook heel veel cannabis te vinden moet zijn. Wiet, en hash. Ja, dat, uh, dat is wel zo. Uh, Amsterdam scoort ook het hoogst voor cannabis. En het scoort ook, ook het hoogst voor ecstasy. Ah. Maar niet bijvoorbeeld voor uh, uh, amfetamine, uh, Speed en uh, Crystal Meth. Daar zijn uh, bijvoorbeeld Scandinavische steden weer koploper. Ja. En dat heeft denk ik te maken met hoe makkelijk je bepaalde dingen uh, te, te pakken kunt krijgen. Ja. Het is een, een, een opmerkelijk, opmerkelijk onderzoek dit. Heeft u er ook wat aan? Kunnen we hier iets mee? Ja, we kunnen er denk ik heel veel mee. Om te beginnen uh, kunnen we deze gegevens, die zijn, denken wij, wat harder dan de gegevens die tot nu toe altijd gebruikt worden in Europa om te Zien uh, hoeveel er aan uh, drugs gebruikt wordt in, uh, in de, de diverse landen. Want hoe wordt word het dan? Uh, enquêtes, oké. Okay. Dat is niet zo enquêtes, betrouwbaar. Er zijn vragenlijsten bij me, uh, vragen die worden gesteld aan mensen die, die paradies bezoeken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ja, daar kun je natuurlijk uh, sociaal gewenste antwoorden ja. op geven. Dus dit is gewoon uh, een harder bewijs. Dit is, dit is gewoon chemisch onderzoek waar je, waar je niet omheen kan. Maar dan kan er een heel veel gebruiken en een ander heel, heel, heel, heel weinig. Dan weet je toch nog niks? Nee, wij, wij benadrukken ook dat wij alleen maar iets zeggen over uh, de hele populatie in bijvoorbeeld Amsterdam. die op die zuiveringsinstallatie is aangesloten. Ja. Wij kunnen dus niet zeggen: Pietje gebruikt meer dan Jantje of zo. <laughs> dat zou wat zijn. Uh, maar goed. Uh, dan moeten we in de water, dan moeten we in de, in de bij het huis gaan zitten. Ja, dat is het volgende uh, onderzoek. Je zou, wel kunnen, je zou bijvoorbeeld wel bij een inrichting uh, of bij een, uh, op, bij een uh, gevangenis. Ja. In de rioolbuis kunnen gaan meten om te zien of daar misschien illegaal dingen worden binnengesmokkeld. Maar wordt er nou iets, uh, de, de, nu weet de, de gemeente Amsterdam dit ook, kunnen ze dan, ja, gaan ze daar dan een advertentiecampagne tegenaan gooien? Uit uw, uw rioolwater blijkt dat nee, u aan een in zit, dat de gemeente, dat niet? Ik denk niet dat de gemeente Amsterdam zozeer naar dat soort dingen zal kijken. Uh, Waternet zal natuurlijk wel gaan kijken of zij misschien in hun zuiveringsinstallatie nog iets meer kunnen doen om die, uh, uh, om die uh, drugs dan uit te uh, het rioolwater te halen. Aan ja. de andere kant, we hebben al laten zien dat in drinkwater komt het uh, niet terecht, dus dat is, ja. dat is op zichzelf niet zo'n probleem. Ja, dus voor de preventie is het in ieder geval geen, geen nuttig onderzoek? <tus> nee. Nee. nee, in dat opzicht niet. Maar uh, zoals ik al zei, je kunt het gebruiken als alternatief voor die schattingen van drugsgebruik. We kunnen ook dus kijken of er hele nieuwe drugs worden gebruikt, hè. want uh, er zijn uh, voortdurend veranderingen op de drugsmarkt. Ja. Als je internet bekijkt, dan zie je er allerlei nieuwe dingen aangeboden. Ja. Wat, wat, dus wat was de meest opmerkelijke drugs die u uh, vond? Nou, het meest opmerkelijke wat wij vonden was dat in, uh, in Utrecht vonden we zo ontzettend veel ecstasy in, uh, in het riool, toevallig in die week. Hm. Dat we dachten dat nooit, dat kan eigenlijk nooit door gewoon gebruik komen. Ah. Toen zijn we wat verder gaan kijken en toen bleek dat wij toevallig een week hadden bemonsterd. We uh, twee dagen nadat er een inval was gedaan in een illegaal lab. Ah. In, uh, ergens in de binnenstad van Utrecht. En, daar en, en we konden dus gesproken. aantonen dat dat, dat dus uh, ecstasy was... die eigenlijk niet door mensen was gebruikt... maar gewoon was gedumpt in het, het toilet. Wat je al niet uit het riool kan halen. Dank u wel voor de toelichting. Pim de Voogd, hoogleraar Milieugemie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik bel even met het nummer red en dier. 144, red en dier. En wie krijg ik aan de lijn? Goedemiddag. De jong De objectiefnemer. De geestelijk vader. Het Kamerlid voor de PVV die zich in heeft gezet voor dit meldnummer... en ook voor de Animal Cops. Dat klopt. Hoe vaak ja, wordt het dierenpolitie. gebeld? Dierenpolitie, maar de Animal Cops, we stonden langer, dat was een serie. Maar dit is echt dierenpolitie, want Animal Cops zijn boas... en wij hebben echte dierenpolitiemensen met politionele strafrechtelijke bevoegdheden. Dus ja, bestaan niet... ze eigenlijk nog? Eh, nou, eh, sommigen wel. Uh, u weet dat de Koendersgangers. ...die zijn zo onfatsoenlijk en zo dierenonvriendelijk geweest... ...om de, uh, de mensen in eerste instantie uh, het taakaccent houden... terug te laten worden, wat ze al tientallen jaren waren... ...want de politie had al taagaccent dierenwelzijn. En op een gegeven moment zijn de kroende dus nog verder gegaan... ...en daar hebben ze gezegd van uh, einde oefening met de dierenpolitie... ...maar heel veel korpsen zijn zullen wachten wat de verkiezingen gaan brengen... Want... Als wij dadelijk weer een vinger in de pap kijken, dan komen de 500 agenten alsnog op de agenda. U zegt dat dus wij dadelijk een vinger in de maar er is geen enkele partij die het nog met u aandurft. Nou, dat is dus niet, dan ben ik niet goed geïnformeerd hoor. Diverse... Oké, okay, maar da da daar ja, gaat het niet over. Het gaat okay. over 144 ret en D, ja. dat telefoonnummer. Wordt dat veel gebeld? Ja, het is bijzonder veel gebeld. De AD heeft dat onderzocht, het Algemeen Dagblad. Het is al sinds november, sinds de start, 136.000 keer gebeld. Dat is dus, als we dat op jaarbasis doortrekken... want dat is sinds november... als we dat op jaarbasis mogen doortrekken... is dat vier keer zoveel als dat vroeger meldingen bij de politie en bij de dierenbescherming waren. En dat zijn allemaal serieuze meldingen of zitten er ook een hoop nee, telefoontjes tussen? Nee, er zitten ook uh, meldingen bij dat Pino van Zevenstraat belt dat hij in zit. Die heb je altijd. Dat heb je ook bij 112. <laughs> en dus en dat altijd... neemt u dan niet serieus? Nee, nee. <laughs> als, als Pino echt nood zou zijn, dan zou ik dat heel serieus nemen. Huh? Nee, maar er zijn ongeveer, een, een, een, wat, wat ze hebben onderzocht, een, echt een 5.000 serieuze meldingen uh, per maand. Waarvan echt een, een, een, ja, toch wel een, een 10% dat er echt een politionele, dus een, een strafrechtelijke actie nodig is. En dan we de politie een... uitrukken om eens te gaan kijken wat er ja. precies aan de hand is. Dus die dierenpolitiemensen, die 500, zijn heel erg nodig. Want uh, nu gaan ze helemaal achter meldingen aan. Maar die 500 agenten die wij voor ogen hadden, die zouden ook preventief paardenmarkten gaan, veemarkten, die zouden veetransporten gaan controleren. Maar goed, de nu gaan ze naar, naar aanleiding van die telefoontjes op dat uh, meldnummer 144, red een dier, gaan ze erachteraan, op het moment dat het echt ernstig lijkt. Om wat voor gevallen gaat het dan? Nou, het, het gaat om diverse gevallen. Het gaat om gewoon uh, dierverwaarlozing, dus uh, vermagerde dieren, dieren welke niet goed verzorgd worden. Maar het gaat echt om dieren die, die gewoon blauw geschopt zijn, of dieren die op sterven naar dood liggen. Er zijn ook heel veel Dode dieren aangetroffen. En de dierenpolitie heeft in een, in een half jaar tijd hadden ze al eh, eh, duizenden dieren gered, eh, duizenden dieren in beslag genomen. Maar ze zijn hebben ook heel veel bijvangsten gedaan. Waar de reguliere politie nooit achter was gekomen. En daarmee bedoel ik. Eh, als je nu serieus op een melding ingaat van dierenbezandeling... dan vind je ook psychosociale problemen, jeugdzorgzaken... je vindt ook een herderplantage, gestolen goederen, verboden wapenbezit. Het heeft allemaal in de kranten gestaan het afgelopen half jaar. De dierenpolitie heeft heel veel bijvangsten gedaan... waar de reguliere politie nooit of te laat achter was gekomen. Maar er is ook veel kritiek toch, hè? want de ene stad werkt wel anders dan de andere. De een gaat met een ambulance ergens heen, de ander niet. Er is dus geen landelijk beleid. Nee, precies. En daarom hebben wij ook, en dat is ook een lang gekoesterde wens van mij, daarom hebben wij nu ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat er een, landelijk, uh, een landelijke profession, veterinair professionele dierenambulanceorganisatie moet komen met een uitrijverplichting. Dus niet meer, met alle respect voor de vrijwilligers, die mogen ook zeker blijven ondersteunen, maar er moeten ook veterinaire en of para-veterinair ...opgeleid personeel op die ambulances komen... ...met een uitrijverplichting. En dat moet landelijk dekkend zijn. En die dieren moeten net zo goed... ...die moeten ook als volgensvoer te kunnen rijden. Want laten we heel eerlijk zijn... ...het is te gek voor woorden... ...dat een dierenarts die op weg is naar een paard... ...wat is aangereden, wat ik dood te bloeden... ...die staat in die file waardoor de aanrijding met het paard is veroorzaakt. En die mag niet over de vluchtstrook rijden. En een dierambulance mag dat ook niet. Die mogen niet met toeters en bellen naar voren rijden... terwijl dat wel vaak noodzakelijk is. En Dion wat wij ook willen is dat dierenachters dadelijk... met spoed ter plekke gebracht kunnen worden in de toekomst. Kamerlid van de PVV. En zijn naam zal voor eens en voor altijd verbonden blijven aan... 144 red een dier. Dank u wel. de nieuwe Dionne Jurgen, wat heb je met Dionne gedaan? Ja, wat heb ik met Dionne gedaan? Ik mis haar ook nu al. Maar hm. we, we hebben een prachtige vervanger, hoor. Namelijk? Debbie. Deborah. Debora. Ja. ja, Debbie komt ja. Euh, langs. Nee, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar uh, Dionne is dus ook eventjes nu niet... Um... Die doet televisie. Ja, ik ga vanaf morgen met Jack van Gelder dan uh, zitten in Londen. En dan uh, na een week wordt, zij, wordt hij weer afgewisseld door Dionne. Zo zit okay, het eigenlijk ja. allemaal. Nog 22 seconden voor de sport. Voor de sport? Ja. Oh, ik dacht dat ik alleen Jij moest vertellen. Jij hoort altijd iets vertellen. Nou ja, het is wel iets van sport. Sportmarketeer Bob van Oosterhout komt zo meteen langs. En die gaat een beetje vertellen of het organiseren van zo'n Olympische Spelen ook nog een beetje geld oplevert. Voor een stad als Londen in dit geval. Met het oog natuurlijk op de Spelen die wij ooit gaan binnenhalen. Jurgen van den Berg, Zometeen met de Borenbladper. En wij komen morgen uit Londen.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 Bel je voor de gezelligheid of wat bel je? Ja. Ja. 0800-1101. Ja, dank u. Yo. On je marks. En de atleten zijn weg.